Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Scholieren hebben een flinke achterstand opgelopen door corona, blijkt uit een rapport van het ministerie van Onderwijs. Op middelbare scholen is er vooral veel vertraging opgelopen bij Nederlands. Leerlingen lopen hiervoor gemiddeld 17 weken achter. Dat merkt ook deze juf. Waar inderdaad eigenlijk voor een artikel 2-3 minuten staat om dat te lezen, zie je toch vaak dat het grootste deel van de klas dat net niet redt binnen die tijd... En dat is wel iets wat we weer omhoog moeten gaan krijgen, de leessnelheid. Om de vertraging weg te werken heeft het kabinet miljarden euro's extra beschikbaar gesteld. Veel scholen gebruiken dat geld volgens het rapport voor extra personeel. Het is net bekend geworden tegen wie de Oranje Vrouwen het mogen opnemen om hun Europese titel te verdedigen op het EK. Dat zijn Zweden, Zwitserland en Rusland. En met Zweden spelen de voetbalvrouwen tegen de verliezend finalist van de Olympische Spelen in Tokio. De situatie in jeugdgevangenissen wordt steeds slechter. Het komt volgens inspecteurs vooral door een tekort aan personeel en capaciteit. Ook de kwaliteit van de behandelingen is verder achteruit gegaan. Door de problemen zitten de gevangenissen steeds voller. En soms moeten jongeren veel te lang op hun kamer zitten. In steeds meer Britse steden boycotten vrouwen het nachtleven. Na Manchester gisteren willen nu ook vrouwen in Edinburgh vanavond binnenblijven. Ze zijn het zat dat ze niet veilig zijn... Na berichten van een nieuwe methode om vrouwen stiekem drugs te geven. De middelen worden niet alleen meer in een drankje gegooid, maar zouden nu ook met naalden worden geïnjecteerd. Tijd voor verandering, zegt Girls' Night In. Het gebeurde met zo veel mensen en voor zo lang is Het is niet serieus geïnjecteerd en het is geïnjecteerd als een part van een night out. En het moet echt niet zijn. We moeten niet uit gaan. Juist nu het uitgaansleven voorzichtig weer opkrabbelt na de lockdowns... is dit volgens hen HET perfecte moment om een vuist te maken. Het weer, het is een heldere nacht, de temperatuur daalt naar 8 graden. Morgen opnieuw zonnig en met maximaal 19 graden nog wat warmer dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Zeker ook omdat uh, de collega's van uh, 3 voor 12 Breda... die hebben daar een uh, verslag van gemaakt... nogal erg positief uh, uh, waren over Light by the Sea. Welkom bij deze alternative event. Dit is een beetje de verkorte uh, versie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 In command, with little sense of reason, fail to understand.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 Is, but I keep driving around Charan met uh, Blue Moon Bird. Dat komt wel uit Noord-Holland. Uit de hoofdstand zelfs. Uh, zelfs. Uh, en datzelfde geldt niet voor Erik de Vries. Want die komt uit Utrecht. En deze band die komt uit Den Bosch. Eigenlijk is het een orkest van Diederik van den Brand. Uh, mooi is dat, uh, dat het over uh, wordt genomen. programma ergens uh, bij uh, de lokale omroep van Volendam-Edam...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 Annemarie marie Anne-Marie Hilbrands heet ze, met inside komt uh, van het label Chocolate Box Records. Uh, daar had uh, Luc Nijman het al over uh, toen wij hem hier hadden in, uh, in juli van het afgelopen jaar. Is toch ook midden zomer nog zelfs geweest. Uh, dat is alweer uh, mijlen ver achter ons. Uh, zo langzamerhand kunnen we de, de berenvellen en uh, winterjassen wel weer uit uh, de mottenballen gaan halen. Want het wordt alleen maar slechter heb ik het idee. Uh, daarvoor hoorde je in in the Wilds en...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 table, then your house comes caving in. When you find out you're not Superman and the ground begins to fall, you'll find out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 Motel Stardust. Daarvoor hoorde je Eruption artistiek met Bol en Chain. Uh, die band, die uh, is eigenlijk een tweetal. Die komen uit uh, de buurt van Rotterdam. Rovers King trouwens uit uh, Leiden. Daar uh, is toch ook uh, wel een, een duidelijke uh, muziek gezien. Um, het feit al dat, uh, dat er al wel bands zijn zoals Rovers King. Uh, Headfirst, die hadden we ook al een uh, tijdje op de korrel. Uh, bijvoorbeeld met Cooper Boy. En uh,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 Heet Patterson. En dat komt weer van een EP. Die ze in juni um, het levenslicht hebben laten zien. Wie dat ook hebben gedaan. We uh, zijn de Grenadiers. Maar dat is meer een zaak van jongens. Uh, nou, we hebben het er eigenlijk wel een beetje gehad. De, de laatste periode. Uh, de Anthroposition EP. Uh, dat is een beetje het uh, laatste wat ze hebben uh, uitgebracht. 2018 uh, lag hij al op de plank. Ze hebben hem live opgenomen.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 the new beginnings as human beings against the canvas of 2020 the clown killed the sage anthropogenic rage but i have a hard time leaving my own It's hard to I feel like all this time I've been